Van Amsterdam tot aan Maastricht, van Rotterdam tot Hengevelden Ik zoek het waar het dan ook licht. ik speel de rol voor wat het waard is Voor de glans van het moment, ontsteek de hoop en Laat het branden, telkens als je weer bent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 to En Sarre vooraf in de Duitse kranten oh. Twintig jaar. To, life. Life. Life. Dit is Twintig jaar, zie they seem, inside my domain, she can't know about everything, only pleasure and pain. FM op 106.9 is Zon, Zandvoort en Zomerhits. Every second is a lifetime And every minute more brings you closer than God And you see nothing but the wet lights You let your body burn like never before And it's second is a lie.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 Then I gonna up the through I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 Informateur Lubbers zal vanmiddag zijn eindverslag aanbieden aan koningin Beatrix. Daarna zal hij zijn bevindingen toelichten op een persconferentie. Vanmorgen hadden de fractieleiders Rutte, Wilders en Verhagen een laatste gesprek met Lubbers. Daarbij is het eindverslag besproken. Morgen is er nog een kamerdebat over de formatie. Verwacht wordt dat daarna de onderhandelingen kunnen beginnen... voor een minderheidskabinet van VVD en CDA met gedoogd steun van de PVV. De werkloosheid in Spanje is vorige maand met bijna 2% gedaald ten opzichte van de maand daarvoor. Het is de vierde op in volgende maand dat de werkloosheid in Spanje daalt. De gunstige ontwikkeling komt vooral doordat veel Spanjaarden werk vonden in de toeristenbranche. Toch is Spanje nog altijd een van de koplopers op de Europese werkloosheidslijst. Van de beroepsbevolking heeft in Spanje één op de vijf mensen geen baan. De politie zet de komende tijd meer financieel deskundigen in om crimineel geld op te sporen. De komende twee jaar worden 100 zij-instromers, waaronder accountants en bedrijfseconomen, klaargestoomd voor hun werk bij de politie. Ze worden ingezet bij fraudezaken en het onderzoek naar witwaspraktijken. De uitbreiding is het gevolg van een succesvolle proef, succesvolle proef vorig jaar. Daarbij werd ruim acht keer zoveel crimineel geld opgespoord als in 2008. Toen werd nog 3 miljoen opgespoord, vorig jaar 25 miljoen. Nederland en Spanje hebben beide boetes gekregen van de FIFA... ...wegens het harde spel in de finale van het, in de finale van het WK in Zuid-Afrika. Er is een FIFA-regel dat teams een boete krijgen... ...als vijf of meer spelers een gele of rode kaart krijgen in een wedstrijd. Oranje kreeg acht keer een kaart waaronder een rode voor Johnny Heitinga. Het KNVB moet bijna 11.000 euro boete betalen aan de Wereldvoetbalbond... Spanje kreeg een boete van ruim 7.000 euro voor vijf gele kaarten tijdens de finale. Ondanks de boete was Spanje wel de winnaar van het fair play-klassement in Zuid-Afrika. Het weer veel ruimte voor de zon, maar ook stapelwolken en hier en daar een bui. Het wordt 22.